7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 -journaal. Goedemorgen allemaal. De Amerikaanse president Donald Trump heeft weer iemand ontslagen. Het is veiligheidsadviseur Herbert McMaster. En de overlast van nachtluchten op Schiphol is groter dan gedacht. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns.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 Vervuilende Oost-Europese vrachtwagens kunnen in milieuzones gewoon doorrijden. Volgens het AD kunnen de camera's die de buitenlandse kentekens niet controleren, omdat er geen Europese afspraken zijn gemaakt over het uitwisselen van kentekengegevens voor milieuovertredingen. Nederlandse transportorganisaties klagen in het AD over oneerlijke concurrentie en discriminatie, want zij moesten investeren in schone vrachtwagens om milieuzones zoals de Maasvlakte binnen te kunnen. China heeft een lijst gepubliceerd met Amerikaanse producten... die mogelijk importheffingen tegemoet kunnen zien. Het is een reactie op de importheffingen van president Trump op Chinese staal. Op de Chinese lijst staan onder meer Amerikaans varkensvlees... appels, wijn en stalen pijpen. Het Chinese ministerie van Handel wil zo snel mogelijk... met het Witte Huis onderhandelen over een oplossing. Eerder liet China al weten niet terug te deinzen voor een handelsoorlog. De middelbare school in Florida, waar vorige maand 17 mensen werden doodgeschoten door een oud-leerling, stelt doorzichtige rugzakken voor leerlingen verplicht. Dat gebeurt na incidenten met scholieren die messen bij zich hadden. Daarnaast moeten alle leerlingen en leraren naamboordjes dragen, meldt de New York Times. Na de voorjaarsvakantie krijgt iedere leerling gratis een doorzichtige rugzak van de school. En leden van de coöperatie Laatste Wil kunnen voorlopig toch geen zelfmoordmiddel bestellen via de organisatie. Zo'n 11.000 leden hadden zich aangemeld voor een bijeenkomst waar ze het poeder samen zouden gaan kopen, maar die bijeenkomst gaat niet door. En daarmee wordt gehoor gegeven aan het Openbaar Ministerie dat opdracht gaf alle activiteiten te staken. Maandag is er een gesprek tussen het OM en Laatste Wil. Het weer bewolkt en lokaal kans op mist. Later vandaag kan af en toe de zon doorbreken... en in de kunst, kustprovincies kan wat motregen vallen. Het wordt een graad of 9. Het weekend wordt wisselvallig, met vooral op zondag wat regen. Het wordt tussen de 9 en 12 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Problemen door ongelukken zijn er nu vooral op de A1 Apeldoorn... richting Amsterdam. Daar staat tussen Stroeg en Hoeverlaken 7 kilometer file... door een ongeluk met een vrachtwagen. De vertraging is een half uur, de linkerrijstrook is dicht. Daar 20 richting Gouda is een vrachtwagen... Stilgevallen voorknopen Bregseplein. Daar staat nu 4 kilometer. A-37, Duitse grens richting Hogeveen. Bij naar Veen 3 kilometer met een half uur vertraging. Dat is een kijkersfiele na een ongeluk aan de overkant. Richting Duitsland is de weg helemaal dicht na een ongeluk met twee vrachtwagens. En op de A-76, Heerle richting Geleen, staat een vrachtwagen stil bij Geleen. Die veroorzaakt nu 6 kilometer file en een half uur vertraging.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 Zes minuten over zeven is het. Amerikaanse president Donald Trump... heeft zijn nationale veiligheidsadviseur Herbert McMaster ontslagen. In zijn plaats komt een oude bekende, dat is John Bolton. Het is de zoveelste wissel in het Witte Huis. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, waarom heeft Trump die veiligheidsadviseur McMaster ontslagen? Nou, Geen specifieke reden heeft het Witte Huis opgegeven. Maar ja, dit komt niet als een verrassing. Het was geen geheim... Dat Trump een bijzonder slechte relatie had met McMaster. Dit waren twee mannen die voortdurend met elkaar botsten. McMaster was voor het klimaatverdrag van Parijs. Trump stapte eruit. McMaster wilde het Iran-deal intact houden. Nou, Trump wilde het liefst die deal in stukken scheuren. En McMaster wilde ook een veel gematigder koers varen als het ging om Noord-Korea. Nou, je hoorde Trump vorig jaar, die dreigde met fire and fury. Nu is het wel enigszins ironisch dat Trump nu een persoonlijke ontmoeting uh, heeft toegezegd met Kim Jong-un. Maar ja, inhoudelijk stonden McMaster en Trump recht tegenover elkaar. Uh, Trump vond McMaster ook belerend. Er was geen goede persoonlijke gemiet tussen de twee mannen. En in feite was McMaster al maanden vleugelam. En het was een kwestie van tijd... Ja, dat hij zou vertrekken. Het was dan ook geen geheim dat een week geleden al... verschillende Amerikaanse media melden dat zijn dagen geteld waren. En ook was het geen geheim dat John Bolton hem zou, op, hem zou opvolgen. Uh, Bolton was de afgelopen week tot twee keer toe al gesignaleerd... in het Witte Huis voor gesprekken met de president. Ja, het was al langer duidelijk dat hij de beoogde opvolger zou zijn. En wie is deze John Bolton? Bolton is een oude bekende in Washington. Onder uh, president George W. Bush was hij al VN-ambassadeur. Hij was toen een van de architecten achter de invasie in Irak. Hij staat bekend als een ultra-Havik als het gaat om nationale veiligheid. Niet een man van de diplomatie, maar wel iemand die gelooft... Ja, in een agressief militair beleid van Amerika. Hij pleit al eerder voor bijvoorbeeld de oorlog te verklaren... met Iran en Noord-Korea. Een maand geleden nog schreef hij een uitgebreid stuk in de Wall Street Journal... waarin hij uitlegde dat het gerechtvaardigd zou zijn voor Amerika... om als eerste Noord-Korea aan te vallen. Nou, hij is altijd ook bijzonder kritisch geweest op die nucleaire de deal met uh, Iran was een, ook een fel tegenstander... van het klimaatakkoord van Parijs. Dus in dat opzicht zit hij veel meer op een lijn... met die America First agenda van Donald Trump... veel meer dan uh, zijn voorganger McMaster... Maar aan de andere kant ook weer niet. Hè. Trump zei tijdens de verkiezingscampagne... dat Amerika niet langer de politieman kon zijn van de wereld. Hij hekelde het beleid van George W. Bush. Hè. Hij wilde niet dat Amerika zich zou storten in nodeloze oorlogen... in het Midden-Oosten, in Afghanistan... die de Amerikaanse belastingbetaler miljarden eh, zouden kosten... terwijl ja, deze John Bolton juist een pleitbezorger was van die oorlogen. En wat gaat dit allemaal betekenen voor de koers van Donald Trump? Ik denk op de eerste plaats dat dit enorme gevolgen kan hebben voor de nucleaire deal met Iran. Vorige week werd uh, de minister van Buitenlandse Zaken vervangen door Mike Pompeo. Dat is ook een hardliner als het gaat om Iran. Uh, John Bolton is net zoals Pompeo een felle tegenstander van de nucleaire deal. Met ...met uh, Iran en het lijkt erop dat dit is dichterbij het uiteenrafelen van die deal is. En Israëlische media meldde al vorige week dat uh, Trump na een ontmoeting met Netanyahu... ...gezegd zou hebben tegen de Israëlische premier dat hij in mei ja, die hele deal zou opzeggen. Dus ja, het zou het einde kunnen betekenen van die nucleaire deal met Iran... Maar als je verder kijkt, ja, dit zijn eh, echt de hardliners die je nu in de regering gaat zien. Eh, het wordt echt een America First regering, veel meer volgens de ideeën van Donald Trump. Hij laat geen ruimte voor dissidente geluiden in zijn regering. Ja, en met mensen zoals Pompeo en John Bolton gaat hij steeds meer die kant op. Dat was correspondent Anja van der Horst vanuit New York. Dan naar Syrië, want een rebellengroepering in de enclave Oost-Ghouta... heeft een deal gesloten met de regering van president Assad. En daarmee kunnen die rebellen samen met zo'n 1200 burgers de enclave veilig verlaten. Er zouden al meerdere bussen zijn vertrokken vanuit Ghouta. Contact met correspondent Marcel van der Steen. Marcel, kun je er iets meer over vertellen, over die afspraak? Ja, Het is een afspraak tussen de salafistische rebellenbeweging Agrar al-Sham... En het uh, Syrische leger. Burgers en strijders die mogen vertrekken naar het uh, gebied rond Idlib. Ten westen van, uh, van Aleppo is dat. zijn inmiddels al zo'n 1500 mensen geëvacueerd met bussen. En volgens een bron dicht bij de regering... zou het uiteindelijk om zo'n 1500 strijders en 6000 burgers gaan. En kunnen die echt dan naar een veilige plek? Ja, dat is een beetje het, het, het lastige aan dit verhaal. Want Idlib is uh, de laatste regio die nog in handen is van, uh, van rebellen. Dus in eerste instantie is het een plek die in ieder geval... op dit moment veiliger is dan oost ghouta Maar het is net zo goed oorlogsgebied. En wat je nu ziet is dat Assad langzaam... alle uh, rebellengebieden aan het innemen is. Hè. De afgelopen maanden... oost ghouta is ongeveer weer voor 80% in handen van het Syrische leger. Idlib zal uiteindelijk dat volgende gebied zijn... waar een soort van finale offensief eigenlijk gaat plaatsvinden. Deze strijders die nu vertrekken... zullen uiteindelijk toch weer oog in oog komen te staan met het Syrische leger. En dat betekent voor de burgers die daar nu uh, naartoe gaan... Uh, daarna worden geëvacueerd... dat die opnieuw ook straks in de regio Idlib te maken gaan krijgen... met aanvallen, bombardementen en beschietingen. Maar waarom sluiten die rebellen zo'n deal dan? Nou, ja... Dat is natuurlijk een beetje gissen, maar het, het, het lijkt me op dit moment in ieder geval een tijdelijke oplossing. Ze, he, ze zijn niet in staat om dit deel van Oost-Kuta uh, in handen te houden. Dus het lijkt me een, een manier om eigenlijk uh, te hergroeperen, om uh, he, aan te sterken. En op die manier vanuit ITLIP uh, mogelijk een nieuw defensief of mogelijk zelfs een offensief. Um, te, te, te, te starten. Voor Assad is dit natuurlijk heel aantrekkelijk. Die is bezig met al die verschillende kleine gebieden... nu nog in Syrië terug in handen te krijgen. En nou ja, dit is er weer één. en Dan is er nog de stad Douma in Oost-Kuta. Die is nog in de handen van de rebellen. Daar zitten nog honderdduizenden mensen... Um, maar het, het is weer voor hem een stap in, uh, in de, de, goede, de goede richting. Nou, we hebben wel vaker gehoord over deals. Staakt het vuur, is er al eens afgekondigd, gevechtspauzes. Is dit anders dan al die eerdere afspraken? Ja, dit is anders. Want kijk, wat we van een paar weken geleden zagen was een... Een afspraak in de VN-veiligheidsraad over een staakt het vuren. Er moest dertig dagen staakt het vuren komen. Dat is eigenlijk iets wat, hè, ook al heeft Rusland daar mede voor getekend, iets dat van bovenaf werd opgelegd. Nou, dat heeft, eh, als dat eigenlijk aan zijn laars gelapt, heeft hij eh, niets mee gedaan. En toen kwam er een, een, een voorstel, of eigenlijk een, een aankondiging van gevechtspauzes. Dat werd aangekondigd door Rusland. Elke ochtend van 9 uur s ochtend tot middags 2 zou er niet gevochten en niet gebombardeerd worden, zodat hulpconvooien de regio in konden. Nou, daar kwam ook niet heel veel van terecht. Dus dit is eigenlijk voor het eerst dat er een, een deal wordt gesloten, heel concreet, met deze rebellenbeweging, waardoor burgers kunnen vertrekken naar een gebied dat, nou ja, wat ik zeg, op dit moment in ieder geval een plek is, ja, ik kan me voorstellen even ademhalen maar dan uiteindelijk toch weer nou ja, van de regen in de drup. het Marcel van der Steen was dat. LOS Radio 1 -journaal. 14 minuten over zeven. En dan praat ik u nog even kort bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio en TV. RTL Late Night, daar ging het over Giel Beelen. Die haalde zich gisteren de woede van Tim Knol op de hals... nadat hij een stripper op de zanger had afgestuurd tijdens een optreden. Dat deed hij naar aanleiding van een eerdere actie. Dat was een actie van 538-collega Frank Daner die zangeres Maan verraste met een mannelijke stripper... Popjournalist Leon van Donschot zat ook aan tafel... die vond de actie van Belen absurd en ongepast. Ik zag een uh, veertiger zichzelf gedragen alsof hij een uh, domme puber was. Ik zag een artiest pal staan voor zijn werk. En ik zag daarna in een paar genante, tenenkrommende momenten... zag ik een van de twee zich ontpoppen als een held, en dat was Tim Knol. En de andere zich gedragen als een hufter, en die zit nu tegenover me. Ook cabaretier Theo Maas mengde zich nog even in dit gesprek. Dingen mogen ook gewoon mislukken... Nou.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 23.000 mensen zijn lid van die coöperatie... en die willen pijnloos sterven op een zelfgekozen moment. De Jong bestreedt dat de coöperatie strafbare feiten heeft gepleegd. We worden eigenlijk een beetje neergezet als een criminele organisatie. Hè. Daar heeft het OM de bevoegdheden dan daarbij behorend. En uh, ik weet zeker dat onze leden zich daar absoluut niet in herkennen. En het begon met een grap van Anja Lubach... en nu staan ze er echt, de Lee Towers. Twee woontorens in Rotterdam, vernoemd naar zanger Lee Towers. Van de week werden de gebouwen aan het Marconiplein officieel onthuld... en Lee, die dacht eerst dat het om een grap ging, vertelde hij bij Jeroen Pauw. Ik denk, ze gaan met de maling zitten nemen, weet je wel. Zo'n soort candid camera. Ja, ja. Maar ja, twee gesprekken daarna was dat gevoel een beetje ja. weg. Weg dus. En dat was gisteravond op Radio tv. Kijken we nu naar de buitenlandse media. Catalonië heeft nog steeds geen nieuwe regionale regeringsleider. Jordi Turull, een vertrouweling van de gevluchte oud-leider Puigdemont, kreeg geen meerderheid in het Catalaanse parlement. Dat kwam doordat vier leden van de separatistische CUP besloten zich van stemming te onthouden. En daardoor had het Nee-kamp één stem meer, schrijft de Spaanse krant El Pais. Toeroux wilde snel gekozen worden tot de nieuwe regio-president in de hoop dat hij dan niet meer door de Spaanse rechter kon worden vastgezet voor zijn rol bij het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië. Hij zou dan parlementaire immuniteit genieten. Vandaag oordeelt de rechter of Jordi Toeroux de gevangenis in moet of niet. CNN heeft een exclusief interview gehad met een playboy-model... Playboy dat zegt dat ze tien maanden lang een affaire had met Donald Trump. Karen McDougall zou samen zijn geweest met Trump... terwijl zijn vrouw Melania zwanger was in 2006. In het interview zegt het model dat de huidige Amerikaanse president... haar de eerste keer geld bood voor de seks die ze met hem had gehad. Maar dat heeft ze naar eigen zeggen geweigerd. After we had been intimate, he he tried to pay me and... Het Witte Huis ontkent dat Trump en McDougall een affaire hebben gehad. En eerder zei oud-playboy-model Stormy Daniels ook al dat zij en Trump een affaire hadden. In het zuidwesten van Australië zijn zeker 150 walvissen aangespoeld. ABC Australia schrijft dat van al die dieren nog maar 15 er in leven zijn. De hoop is dat zij later vandaag in zee geholpen kunnen worden. Het zal nog lastig worden, want er is een zware storm voorspeld in het gebied... waardoor het voor hulpverleners niet meer veilig is op het strand. En het reddingsteam heeft daarnaast ook nog de handen vol aan de ramptoeristen... die erop af zijn gekomen. Die worden opgeroepen om weg te blijven. En in Parijs worden in alle documenten van de burgerlijke stand voortaan de woorden vader en moeder geschrapt. Daarvoor in de plaats worden straks ouder 1 en ouder 2 gebruikt, schrijft Le Figaro. Dit om een einde te maken aan wat volgens critici discriminatie is van homoseksuele paren. Ongeveer 3% van de ouders in Frankrijk is van het gelijke geslacht. Tot nu toe werden ze in de administratieve procedures bij de gemeente niet op dezelfde manier behandeld. Dat leidde de afgelopen jaren tot veel discussie. Wijnand, hoe gaat het daar op die A37? We zitten nog steeds met problemen daar, de A37 bij Emmen. Die blijft voorlopig dicht richting Duitsland na een ongeluk met twee vrachtwagens en een paar personenwagens. Het gaat waarschijnlijk tot een uur of negen duren. De andere kant op vanuit Duitsland veroorzaakt dit overigens de meeste vertraging, maar daar is de weg wel vrij. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, 10 kilometer file voorknopend Hoevelaken, na een ongeluk met een vrachtwagen, de linkerrijstrook is dicht. 19 minuten over dus. Ja, prima, komt helemaal goed. Oké, okay. okay, nou dat is mooi te horen. Gio, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we gaan praten over het Nederlands elftal. We moeten vanavond weer eens aan de bak. Weliswaar in één oefenwedstrijd. Maar ja, er is een hoop te bekijken. Want er is een nieuwe bondscoach. Er staat een heel nieuw team, kan je toch zeggen? In de arena, dus tegen Engeland, vanavond oefenen. Gaat het roer om? Ja, nou, het lijkt in ieder geval zeker dat Oranje dus niet in het... nou, toch wel traditionele 4-3-3 systeem zal gaan spelen. Uh, Koeman zelf liet dat gisteren doorschemeren. En alle Oranje-watchers, of ze nou bij ons zitten of bij de kranten... die zien dat ook daadwerkelijk gebeuren. Maar de vraag is dan of hij met vijf verdedigers gaat spelen... Hè, zoals Koeman ooit bij Feyenoord doorvoerde, of met vijf middenvelders. Nou, daarover bestaat nog geen zekerheid. En toch heeft iedereen wel een beetje het gevoel... van dat het wel eens een keer met drie centrale verdedigers kan gaan gebeuren... en twee opkomende backs. Nou, de namen zijn niet genoemd. De de enige naam die zeker lijkt is die van Virgil van Dijk, de nieuwe aanvoerder. Want hij moet de defensie gaan leiden. Maar eigenlijk wil die nieuwe bondscoach Ronald Koeman dus er eigenlijk helemaal niks over kwijt. Nee, weinig, weinig zin om dat. Ik ben niet gewend om alles open en bloot op tafel te leggen als je morgen speelt. Is iedereen wel fit? Ja, iedereen is fit. En je wilt ook niet zeggen wie er bijvoorbeeld gaat spelen? Nee, ook niet de keeper. Dat ga ik ook niet zeggen. Nee. Helemaal niks. Dus maken ze zich daar bij Engeland druk over eigenlijk? Nee, niet echt hoor. De Engelse bondscoach heeft gisteren gezegd... dat hij benieuwd is naar het systeem waarin Oranje gaat spelen... maar, maar meer ook niet. Uh, voor zijn ploeg is de wedstrijd tegen Nederland vooral een test... in de richting van het aanstaande WK in Rusland. Ja, en hij zegt dan dat hij een gemotiveerde tegenstander verwacht... met veel jonge spelers die zich willen bewijzen bij de nieuwe bondscoach. Wat dat betreft is de situatie trouwens bij Engeland niet heel veel anders. Ook daar veel nieuwe gezichten, ook daar een elftal in opbouw. Uh, met dat verschil dat Engeland wel geplaatst is voor het WK. Ja, en over dat systeem van het Nederlands elftal... Uh, Gareth Southgate, de bondscoach, die kan zich wel voorstellen dat er bij ons flink over gediscussieerd wordt. But I know, I know you Dutch have a slight obsession with the 4-3-3. <laughs> so, uh, uh, and it is a great way to learn the game for young players. There's no question about that. Um, but Ronald in England often set his team up in in different tactical formations uh, depending on who he was playing against. Ja, hij zegt dus dat hij weet dat wij in Nederland wel een obsessie hebben met die 4-3-3. Uh, en dat dat systeem dus nu ook wel ter discussie staat. Uh, hij zegt het is op zich een prima systeem zeg maar, om jonge spelers uh, in te brengen. Uh, maar hij weet ook van Ronald Koeman dat hij ja, ook in Engeland uh, in de tijd als coach uh, gevarieerd heeft met systemen. Dus hij wacht wel af. Koeman houdt de kaarten nog allemaal een beetje tegen de borst. Behalve één kaart, want hij heeft wel uh, de aanvoerder aangewezen. Virgil van Dijk wordt de nieuwe aanvoerder van Oranje. Waarom? Ja, uh, nou, het zat er al een tijdje aan te komen. Hè. Eerder deze week liet Koeman al uh, blijken dat hij in de duurste Nederlandse voetballer aller tijden een geschikte aanvoerder zag. Uh, achter Van Dijk heeft hij trouwens drie spelers als tweede aanvoerder aangewezen. Dat werd gisteren ook bekend. Sorzino, uh, Wijnaldum, Kevin Strootman en Deli Blind. En geen van die drie heeft een beschermde status. Nou, dat heeft weer alles te maken met het feit dat Koeman wil variëren in speelwijze wanneer dat nodig is. Dat hij wil kunnen schuiven met de poppetjes. Ja, en dan uh, zal niemand een basisplaats kunnen claimen. Uh, maar Virgil van Dijk is dus in ieder geval de onbetwiste eerste. Man. en Koeman is duidelijk over de reden waarom hij voor die speler van Liverpool heeft gekozen. Ik vind dat hij daaraan toe is, hij heeft de leeftijd ervoor, hij speelt bij een grote club ja, en laat het ook maar zien bij het Nederlands zelf Droom uitgekomen version? Ja, ja het is geweldig, uh, geweldig nieuws natuurlijk, uh, hele eer om, uh, om aanvoerder te zijn van, uh, van jouw land en uh, ja, ik ben uh, hartstikke blij mee natuurlijk. Vanavond oefent dus het grote oranje. De Jonkies die hebben gisteren al gespeeld en dik verloren van België. Dat is geen goed voorteken, Guillaume. Nee, aan de andere kant zou ik willen zeggen... het is ook eerder een logisch gevolg hè, van die verjonging bij het echte Oranje. Gewoon het vanwege het feit dat Ronald Koeman spelers... als Justin Kluivert en Guus Til bij de grote jongens laat meespelen. Kijk, dat waren gewoon vaste krachten bij Jong Oranje. En die kun je dus niet ongestraft weghalen. Zeker niet tegen België. Dat laten we eerlijk zijn ook bij uh, de, de, de, de, de, de grote jongens. Uh, toch mijlenver is weggelopen bij uh, Oranje. Um, ja, gisteren werd het met zeven debutanten bij Jong Oranje. Een tegen die Belgen in een oefenwedstrijd. Maar goed, die moeten volgende week weer om het eggy... want dan spelen ze een EK-kwalificatiewedstrijd uit bij Andorra... en dan zullen er uh, waarschijnlijk weer wat vaste krachten in ieder geval meedoen daar. Goed, nou, vanavond dus het grote oranje in de oefenwedstrijd tegen Engeland. duel begint om kwart voor negen, uiteraard ook te volgen hier op deze zender. NPO Radio 1. Gio Lippens, dankjewel. 7.24 hadden we ze besteld. En, nou, moet je kijken, mooi op tijd. Hier is de groep Train.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 Bijna half acht, de hoofdpunten van het nieuws. In zeker vijf gemeenten wordt vandaag besloten... of er een hertelling van de stemmen komt. In Maastricht, Beek, Kerkrade, Venray en Zeewolde... hangt de toekenning van restzetels op enkele stemmen. En in Venray hebben het CDA en een lokale partij... zelfs precies evenveel stemmen voor de restzetel. Ze willen een loting voorkomen.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 De Europese Unie geeft Rusland de schuld van de aanval met zenuwgas... in Salisbury op de voormalige spion Sergei Skripal. Volgens de regeringsleiders kan er geen andere verklaring zijn. Skripal en zijn dochter liggen nog altijd in kritieke toestand... in het ziekenhuis. Moskou ontkent iedere betrokkenheid. Vervuilende Oost-Europese vrachtwagens kunnen in milieuzones gewoon doorrijden. Volgens het AD kunnen de camera's de buitenlandse kentekens niet controleren, omdat er geen Europese afspraken zijn gemaakt over het uitwisselen van kentekengegevens voor milieuovertredingen. En president Maduro van Venezuela probeert de hyperinflatie in zijn land aan te pakken... door drie nullen van de nationale munt af te halen. Door hyperinflatie is het geld bijna niets meer waard. De nieuwe bankbiljetten van de Bolivar, met drie nullen minder... worden maandag in de omloop gebracht. Weekendweerbericht komt eraan. Bij Weerplaza zit Remo Klaassen. Remo, goedemorgen. Dag Jurgen, goedemorgen. Maar eerst eens wat voor weer wordt het deze vrijdag. Ja, deze vrijdag wordt het toch weer overwegend bewolkt weer. Ik denk wel dat de zon af en toe eventjes doorbreekt en daar moeten we dan ook maar van genieten. Maar de bewolking die domineert toch wel en soms kan er ook nog een heel klein beetje motregen uitvallen. Temperaturen die liggen momenteel zo rond de 5 graden. Vanmiddag wordt het 8 graden op de Wadden en zo'n 10 graden langs de oostgrens. En daarbij waait er een matige wind uit het zuiden of zuidwesten. Nou, vanavond en vannacht, dan kan er ook weer wat uh, motregen gaan vallen op veel plaatsen. Um, zaterdag overdag blijft het dan wel op de meeste plaatsen droog. En dan zien we opnieuw veel bewolking. Af en toe wat zon en temperaturen die wat verder gaan oplopen, Jurgen. Het wordt dan zo'n 9 tot 12 graden, dus dat is op zich aangenaam. En er staat morgen ook heel weinig wind. Dus als je naar buiten gaat, uh, is dat best uh, prettig, denk ik. Oké, okay, dat is een zaterdag. Uh, nog even een korte zondag misschien meepikken. Ja, zondag, dan beginnen we eerst met nog een beetje regen in het oosten. Dat komt in de nacht overschuiven. Die regen die trekt naar het oosten weg. Dan klaart het sterk op vanuit het westen. De middag ziet er dan ook best zonnig uit, zeker in de kustprovincies. In het binnenland wel vrij veel stapelwolken. En er zou dan ook een enkel buitje uit kunnen vallen. De wind die waait zondag uit het noordwesten. En de temperatuur die kan dan oplopen naar zo'n 10 tot 11 graden. En avonds en s'nachts klaart het dan flink op. En dan kan het zomaar weer een graadje gaan vriezen... in de nacht van zondag op maandag. Raymond Klaassen was dat Wijnand Zwaan nu met file nieuws. problemen in Drenthe houden aan op de A37. Richting Duitsland blijft de weg voorlopig nog dicht... tussen Klaasinaveen en Zwarte Meer... na een ongeluk met twee vrachtwagens en diverse personenauto's. De andere kant op veroorzaakt dit file. Er valt blijkbaar veel te zien vanuit Duitsland... tussen de Duitse grens en Klaasinaveen 6 kilometer... met drie kwartier vertraging. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam... zijn de rijstroken weer vrij bij knopend hoevenlaken. Na een ongeluk staat nog wel file... Vanaf Stroe. De A20 naar Gouda, 7 kilometer file bij Knopen ter Bregseplein door een kapotte vrachtwagen. En de A76 Heerlijk richting Geleen is weer open, daarbij schinnen. Er stond een tijdje een kapotte vrachtwagen. Er staat nog wel 7 kilometer file met een half uur op onthoud. Willen we overal video's kijken? Ja. Willen we aan een abonnement vastzitten? Nope.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 Vijf en een halve minuut over half acht u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Deze week is het drie jaar geleden dat de burgeroorlog in Jemen begon. Sindsdien zijn er 10.000 mensen om het leven gekomen, miljoenen mensen op de vlucht. De Nederlandse ambassade in Jemen is sinds het begin van de oorlog gesloten. Maar we hebben nog wel een ambassadeur die zich natuurlijk ook nog met het land bezighoudt. En dat is Irma van Duren. Mevrouw van Duren, goedemorgen. Goedemorgen. U bent nu in Nederland. Een paar dagen geleden was u voor het eerst in lange tijd wel weer even in Jemen. Wat trof u voor land aan? Uh, nou, de situatie in Jemen is uh, echt dramatisch op het, dit moment. Uh, als gevolg van die oorlog die, als, zoals u zei, al drie jaar uh, plaatsvindt... Uh, is er enorme, heeft er enorm veel verwoesting uh, plaatsgevonden... Uh, er zijn 3 miljoen mensen op de vlucht geslagen. Uh, de basisvoorzieningen zijn uh, niet meer aanwezig, zoals gezondheidszorg. Uh, 18 miljoen mensen zijn afhankelijk van noodhulp, vooral voedselhulp. Uh, 1 miljoen mensen zijn besmet met cholera. Dus het is eigenlijk uh, een heel dramatische situatie die ik daar aantrof. Ja, en intussen is die oorlog uh, gewoon aan de gang. Is er iets te zeggen over wie er aan de winnende hand is? Nee, dat is eigenlijk niet, zo, niet, niet te zeggen. De oorlog is al drie jaar in een impasse. Soms wordt er wel door de ene of de andere partij wat voortgang gemaakt. Maar uiteindelijk is het wel duidelijk dat er geen militaire oplossing is. De partijen zijn allebei even sterk. En de enige oplossing is daarom dat er vredesonderhandelingen plaatsvinden. En dat er een politieke oplossing gevonden wordt ja. door de gestrijdende partijen. En is daar geen enkel zicht op? Met name de rol van saoedi arabië is natuurlijk belangrijk ook in dit geval. Uh, ja, Saudi-Arabië steunt de regering van Jemen Die strijdt tegen de Houthi-opstandelingen. -op um, uh, er is net weer een nieuwe gezant aangesteld. Een bemiddelaar van de Verenigde Naties. Die de beide partijen uh, om de tafel zal moeten zetten. En moeten proberen die oplossing te vinden. Um, we hebben vertrouwen in deze nieuwe onderhandelaar. Als Nederland steunen we die ook. Dus we hopen dat hij toch in staat zal zijn... om inderdaad de partijen om de tafel te krijgen. Uh, dat is ook belangrijk, hè? want er zijn natuurlijk uh, in die chaotische situatie die nu plaatsvindt in Jemen, zijn er ook allerlei groepen die daar gebruik van kunnen maken. Zoals uh, Al-Qaeda en ISIS. Uh, er is veel radicalisering. Uh, er is ook veel kans dat uh, die vluchtelingen uh, nog verder op de vlucht staan en gaan migreren naar uh, andere landen. Uh, dus het is, er is ons veel aangelegen dat er een einde aan die oorlog komt. In de eerste plaats natuurlijk ook wegens het humanitaire leed. Ja. Nou, is Nederland deze maand voorzitter van de VN-Veiligheidsraad. Is dit nou iets, uh, ja, een onderwerp dat Nederland op de, op de agenda kan zetten: de zaak Jemen? Uh, Jazeker, dat uh, hebben we ook al gedaan. We hebben aandacht gevraagd voor, vooral voor die humanitaire situatie. En in een statement wat aangenomen is vorige week... roepen wij op tot humanitaire toegang. Die, die hulp die komt soms heel moeilijk het land binnen... omdat de partijen dat ja, om allerlei redenen belemmeren. We hebben opgeroepen de partijen om die toegang te verlenen. En ook om, die, ja, om aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. Dus we hebben daar een vrij sterk signaal of afgegeven gegeven En we zullen dat ook in het jaar dat we in de veiligheidsraad zitten blijven doen. Want voor ons is uh, die situatie in Jemen belangrijk. En kunt u zelf eigenlijk iets doen? Want u zit uh, nu uh, uh, niet op de ambassade... Hè, omdat die gewoon dicht is. Uh, kunt u iets betekenen? Uh, ja, we hebben nog wel wat mensen zitten in Jemen. De jemenitische uh, medewerkers van de ambassade. De andere mensen van de ambassade zitten hier in Den Haag. Um, ik kan toch wel veel betekenen als ambassadeur. Ik reis uh, eigenlijk voortdurend in de regio rond... om, uh, net zoals mijn collega-ambassadeurs van andere landen... Uh, met de verschillende partijen te spreken... die ook vaak in het buitenland zitten. Zoals de uh, regering uh, van president Hadi, die verdreven is... die zit in uh, Riyadh, in saudi arabië Nou, daar ben ik dan vaak om met hen uh, te spreken... Maar ook in de landen als Jordanië, waar uh, andere partijen zitten... en waar ook de vn gezant is. Dus uh, het is een beetje een vreemde situatie om niet in het land te zitten. Maar ik kan toch wel in de regio zoveel mogelijk proberen... om die, uh, die dingen die ik net uh, noemde, hè, dus de humanitaire hulp die moet worden uh, toegestaan... en om de onderhandelingen die moeten plaatsvinden, om daar een nadruk op te leggen. Ja, en De hoop is dus gevestigd, vooral op die uh, Martin Griffiths... Die... Nieuwe aangestelde VN-bemiddelaar. Ja. Uh, ja. We wachten het af. Uh, dank dat u er even met ons over wilde praten. De ambassadeur dus voor Jemen is Irma van Duren. Washington D.C. dan. De stad in, uh, uh, in Amerika Die is morgen toneel van protesten. na nou, De schietpartij in Florida, 17 doden... Hè, daar hebben scholieren een grote protestactie georganiseerd. Ze willen strengere wapenwetten. De vraag is of de politiek daarnaar luistert, want... Ondanks een eindeloze reeks aan bloedbaden zit het vuurwapendebat muurvast in Amerika. De scholieren hebben dan ook een tegenstander van formaat, de Amerikaanse wapenlobby. U hoort een verslag van correspondent Arjan van der Horst. Een zwarte tas ritst open. Eén voor één gaan de kogels in een magazijn. Nu is en dit is een geweer dat iedereen inmiddels kent naar grote schietpartijen zoals in Parkland, Florida. De AR-15. In Amerika noemen ze dit een aanvalswapen. Well, that's a misnomer. Maar dat is een misvatting, zegt Philip van Cleef, die hier op een schietbaan in Virginia een demonstratie geeft van dit semi-automatische geweer. Het is echt a een mid-powered semi-automatic rifle is een standaard wapen dat niet eens zo krachtig is. Well, I have an AR15 for sport and I have it for self defense. Van Cleef is niet zomaar een wapenbezitter. Uh, I'm the president of the Virginia Citizens Defense League. Hij is de voorzitter van een wapenlobbyclub in Virginia. Now America were founded on the idea that one of our civil rights, one of our basic god-given rights is the right to defend yourself. Voor hem is wapenbezit een door God gegeven grondrecht. If the government took away our civil rights, since and... your own government. Our own government. En het grootste gevaar dat is voor Van Cleefs zijn eigen regering. Just the wrong people got in power and decided they were going to strip us of our rights. That would be a tyrannical government. They use their media to assassinate real news. They use their schools to teach children that their president is another Hitler. Dit is een spotje van de NRA, de machtige wapenlobbygroep in Amerika. And then they use their ex-president to endorse the resistance. Niet alleen is de regering de vijand, All to make them march, make them protest, maar ook linkse activisten en de media windows burn cars shut down interstates and airports en dus moeten alle wapenbezitters fight this violence of lies with the clenched fist of truth het verzet met gebalde vuist bestrijden national rifle association of america and I'm freedom's safest My part doesn't give any money to politicians. De wapenlobby is machtig, maar niet alleen omdat ze veel geld geeft aan politici, zegt Van Cleef. I represent a lot of people, a lot of voters. Zo geeft zijn eigen organisatie geen enkele dollar uit aan politici, maar de leden van de wapenlobby zijn fanatiek. Het recht op wapenbezit bepaalt de stem van wapenbezitters. En met hem number En hem miljoenen Amerikanen. And we hebben 80 miljoen gun owners in America and over 300 miljoen guns. So That would be a formidable force to, to go up against. Als het aan Van Cleef ligt, gaat de overheid onderwijzers bewapenen... En schaft het alle beperkingen op wapengebruik af, inclusief het antecedentenonderzoek. We don't put a lot of faith in background checks. Um, if they wanted to get rid of them, I wouldn't object. To every politician who is taking donations from the NRA, shame on you. Toch is een ruime meerderheid van de Amerikanen voorstander van strengere wapenwetten. We in Met de scholieren in Florida is een nieuwe generatie activisten opgestaan. We President Trump leek aanvankelijk mee te gaan in veel van hun standpunten. Zoals de verhoging van de minimumleeftijd voor de aanschaf van wapens... zoals de AR-15. En Trump daagde zelfs de Republikeinen uit. Jullie zijn te bang voor de wapenlobby, zei de president. Maar na één telefoontje van de NRA met het Witte Huis... krabbelde Trump zelf terug. We well, kijken. We're de wapenlobby houdt nauwlettend in de gaten wat de president doet. So far nothing really has is, is, is happened that uh, you know we have to actually act on yet. We're we're observing what's going on. En al is de president onvoorspelbaar, toch maakt Van Cleef zich niet al te grote zorgen. It doesn't matter what he wants. It also matters what Congress wants. He can want something, but if Congress doesn't put it through, and Congress doesn't seem to be all that interested in in in most of this stuff. En dat is de harde waarheid. Ook al demonstreren morgen honderdduizenden scholieren... voor strengere wapenwetten... in de politiek ontbreekt nog steeds de wil voor echte verandering. Arjen van der Horst was dat over die demonstratie. Die protesten in Washington, D.C. Morgen staan die gepland. We hebben al gesproken over het grote oranje. En uh, dan is het misschien nu zaak om het ook nog even over het kleine... hoewel, daar hebben we het ook een beetje over gehad... over het, het kleine oranje te hebben. Het sportnieuws op rij, Elisabeth. Ja, dat komt zo. Eerst FC Twente, de noodleidende heksluiter in de Eredivisie... moet opnieuw de portemonnee gaan trekken. Volgens NRC Next gaat de Belastingdienst, de Enschedeze voetbalclub... een naheffing met een boete opleggen van zo'n 2 miljoen euro. Volgens de Fiscus hebben oud-bestuursleden van de club... de zaakwaarnemer van oudspeler Dusan Tadi. 1,8 miljoen zwart uitbetaald en daarmee belasting ontdoken. Zelf spreken ze dat tegen. Maar de naheffing zal Twent in ieder geval niet de kop kosten. De club hield al rekening met extra aanslagen en heeft daarvoor 5,9 miljoen euro gereserveerd. De vernieuwing van het Nederlands elftal dat vanavond tegen Engeland speelt... heeft ook gevolgen voor Jong Oranje. De selectie van Art Langeler heeft een aantal vaste waarden moeten afstaan... aan het keurkorps van Ronald Koelman. En waar dat toe leidt was gisteren te zien in de oefenwedstrijd tegen Jong België. In Doetinchem werd het maar liefst 4-1 verloren dus. Toch is de bondscoach van de jonkies blij met de komst van Koelman, want volgens Langeler wordt zijn team in ieder geval serieus genomen.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 En de Nederlandse handbalsters dan... die hebben de EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Hongarije... met 19-18 gewonnen. Het was de eerste Interland na het WK in Duitsland... waar Oranje als derde eindigde. In langste lijnen omstreken legde international Danique snel uit dat het niet vreemd is dat het zo'n moeizame overwinning was. We hebben natuurlijk wel hartstikke goede meiden... en uh, spelen al jaren goed op de eindtoernooi En... Uh, ja, dat wij natuurlijk ook niet altijd de beste wedstrijd kunnen spelen is ook logisch. Maar ja, op papier waren we de beste ploeg. Ja, dus het is goed dat we dat gewoon wel hebben gewonnen. Maar het ging inderdaad niet makkelijk. En door die overwinning behoudt Nederland leiding in de kwalificatiegroep voor het EK en is met zes punten uit drie wedstrijden al zo goed als zeker van deelname aan de eindronde in Frankrijk in december. Het gaat al de hele ochtend over de A37, dat is de weg in Drenthe-Wijnand en ik begrijp dat dat ook te maken heeft dus met mensen die daar kijken naar dat ongeluk. Ja, want daar staat de langste file, de A37 vanuit Duitsland. Er valt kennelijk heel wat te zien aan de overkant. Vanaf de grens tot Klaasien naar Veen, vijf kilometer met een uur vertraging. Maar de andere de andere kant op is de weg dus dicht... na een botsing met twee vrachtwagens en een aantal personenwagens. Het gaat waarschijnlijk tot 9 uur duren. Een van de weinige andere problemen die we nu zien... zien we op de A20 naar Gouda. Daar staat voorknopen plein Acht kilometer file met een half uur vertraging. Er stond daar een kapotte vrachtwagen. Stond, want die is weg. De weg is ook vrij. 1989. Ik reed op de strip van Las Vegas... en ik hoorde dit liedje voor het eerst. Van Tears for Fears... The Sowing the Seeds of Love, eind jaren tachtig een hit ook in Nederland. Acht minuten voor acht is het. Ja, Martijn van der Zanden, we hebben daar straks al gehoord... dat hij op weg was naar paralympier Jeroen Kampscheur. Want voor hem wordt het een bijzondere dag. Hij wordt vandaag gehuldigd in Den Haag... samen met al die Paralympiërs die op de Winterspelen actief waren. En uh, Martijn, liggen de gouden medailles op tafel daar? Nou, eentje uh, in ieder geval. En ik weet niet of jij wel eens een gouden medaille in je handen hebt gehad... van de Olympische Spelen. Maar uh, het, is een, het, is, het is een zware, een zware medaille. Weet, weet je eigenlijk hoeveel die weegt, Jeroen? Uh, hij weegt ongeveer een halve kilo, ja. Een halve kilo? Ja, dat is best veel, hè, voor een ding. Yeah. Ja, ik heb natuurlijk even gekeken hoe je hem, hè, hoe je hem kreeg daar in, in Zuid-Korea. Dat was natuurlijk echt een fantastisch moment voor je, denk ik, ja, weet je, om hem toch in je handen te krijgen... ik moest twee dagen erop wachten op de, op de medalceremonie. Dus uh, ik zat er aardig op te wachten. En uh, ja, toen ik hem kreeg, was een enorme ontlading. En iedereen was erbij, dus uh, ja, dat was super cool. Ja, je, je bent niet vreemd van uh, gouden medailles krijgen. Vorig jaar werd je drievoudig drie wereldkampioen geworden. Maar toch, hoe bijzonder is deze voor je? Deze is extra bijzonder, ja. Weet je, de spelen is een, één keer in de vier jaar. Uh, dit is mijn allereerste spelen. Uh, ja... Je krijgt gewoon niet veel kansen om hier, om hier uh, ja, een goed resultaat neer te zetten. En dat het gewoon dit jaar is gelukt, uh, is een heel, heel, heel cool iets. En daar ben ik super trots op. Dinsdagochtend ben je terugkomen. Het is nu vrijdag. We zijn een paar dagen verder. Wat heb je de afgelopen, afgelopen dagen gedaan? Um, ja, eerst even gerust, uh, maar ik ben uh, bij de wereld erdoor geweest... en ik, uh, ja, ik ben nu pff, op de radio en ik, ik, heb, uh, uh, ja, ik ga naar de koning toe... Um, en ik kom nog bij Z live in de studio. Dus ik heb heel veel media dingetjes en uh, uh, ja, ik moet ook weer naar school, natuurlijk. Dus, ja, uh, je, je moet eindexamens doen, hè? Ja, dat ook nog. Ja, het ja, ja. Ja, is toch wel iets geks om, denk je, na de spelen klaar te zijn... en dan heb je nog heel veel dingen aan de hand. Ja. Uh, die medaille inderdaad, die zei het, we zitten al een tijdje te kletsen. Iedereen wil hem ook even zien, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, het is zo'n mooi ding. Kom op, man. Ja, je hebt niet vaak de kans om er eentje houden En ja, ik heb er gewoon één. Ja. Toch nog inderdaad een klein beetje kritisch zijn. Want je hebt er één. Ja, het had er eigenlijk misschien zelfs wel meer kunnen zijn. Hè? Want op twee andere onderdelen ging je ook supergoed. Maar ja, ging er toch net iets mis? Ja, klopt. Uh, de reuzen slaan helaas een fout van mij. Laatste poort aan de verkeerde kant. En uh, gediskwalificeerd, ondanks een hele snelle tijd. Uh, echt wel kans op inderdaad nog een gouden medaille. En op de slalom, na de eerste run, met 17 ervoor en vervolgens een crash. Ja, ja een, een hobbel en landen op een ijsplaat en wegleiden. Ja. Slechte omstandigheden, doe je niet zoveel aan, maar ik heb deze wel in de pocket. Ja, precies. Nou, dat, dat is uiteraard inderdaad het belangrijkste. Ik heb natuurlijk ook even gekeken naar dat sit skiën. Dat gaat echt waanzinnig hard. Het lijkt me doodeng. Hoe hard ga je eigenlijk? Uh, Verschilt per discipline. Op de snelste discipline heb je wel topsnelheden van uh, 100, over de 100 kilometer per uur. En uh, ja, dat, is, dat gaat natuurlijk wel een, enorm hard. Maar je bent aan snelheid. En uh, ik ben niet eens bezig met de snelheid. Ik ben alleen maar focus op het skiën en aan mijn houding en bewegingen. Ja, het, is, het is zitskiën, dus inderdaad even voor de luisteraars. Uh, jij zit en je hebt één ski. En in je handen heb je ook een... Ja, wat, wat, wat heb je precies in je handen? Ja, t, twee, twee krukjes. Dus krukskietjes, zeg maar. Dus dat, dat is om extra balans te houden en, uh, en ja, gewoon... Want je op één ski is het toch wel heel moeilijk. Dus het zijn eigenlijk gewoon skistokjes die je die, die helpen om uh, wat extra balans te hebben. Ja, vanaf je zevende, je bent nu 18, vanaf je zevende ben je eigenlijk al aan skiën. Ja, vanaf mijn zevende, uh, ja, mijn zevende zat ik voor het eerst in, in de zitski. En toen ik uh, negen was ging ik naar, naar een uh, fundag en daar werd ik gescout. En toen mocht ik langzaam meetreden met het team en... Ja, vind je, zo vordert de tijd dan ga je naar de belofte en, en de selectie. En, ja, ja, ja. en als, zo sta je op je achttiende op de Paralympische Spelen? Ja, ja, wie had dat verwacht een paar jaar geleden? Ik niet, nee. Je, zegt het echt, je begint ook helemaal te stralen als je het zegt... Ja, toch? Maar, weet je, ik was in soortje als toeschouwer... En, en daar heb ik alles gezien en dan dacht ik, wow, dat wil ik ook, weet je. En dat het gewoon nu al gelukt is, dat is, dat is heel speciaal. Ja, nou, en die gouden medaille pakt we inderdaad nog even vast... en straks naar de koning, daar gaan we zo meteen over verder praten. Martijn van der Zanden op bezoek bij Jeroen Kamscheur.